Citydijkers met het NOS-journaal. Voor het eerst waren er dit jaar geen Russische diplomaten aanwezig... bij de herdenking in Amersfoort van een massa-executie van 77 sovjet krijgsgevangenen Die werden 80 jaar geleden door de Duitsers gedood. Zoals elk jaar op 9 april werden er ook vanochtend om half 7... rode kaarsen aangestoken bij het Sovjet-Ereveld. Andere jaren waren diplomaten uit Rusland in andere voormalige Sovjet-staten aanwezig...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 zouden afspraken zijn gemaakt over tien humanitaire corridors. Eén daarvan is uit de belegerde havenstad Mariupol... Waar al, zes, waar al weken zwaar wordt, gevochten. Gisteren lukte het om ruim 6600 mensen... via humanitaire corridors te evacueren. De politie in Zeeland heeft vannacht vijf mannen opgepakt... die vermoedelijk op zoek waren naar cocaïne. Na melding van een inbraak bij een havenbedrijf in Vlissingen... ging de politie samen met de douane erop af vijftal luchten toen de politie het bedrijfsterrein opreed. De mannen werden na een achtervolging opgepakt. In de loods van het bedrijf werden tassen aangetroffen, gevuld met wit poeder, vermoedelijk cocaïne. In de Grand Prix van Australië start Max Verstappen morgen vanaf de tweede positie. Charles Leclerc troefde hem in een eindsprint af en start op pole position. De Formule 1 kwalificatie lag meerdere keren stil door een crash... Strol en Latifi botsten hard op elkaar. In Alonso vloog van de baan na een probleem met de versnellingsbak. Het weer, veel buien, met vooral in het noorden en oosten kans op hagel en onweer. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Een kwartier vertraging nu in Noord-Holland op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naden en Eemnest het namelijk 6 kilometer door werkzaamheden.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 Mama zegt dat er man aan oude zijde ze slijmer is. En dan roept zij uit, dan kinderzee ze is hier zo fris. Ze placht deelt, tilt vrede, weer haar paaier op, oh, Maar potsel roep ze heel: de zee zit in mijn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 Ja, en hier van het oude stempel zou je kunnen zeggen. Ja. Je hebt hem nooit met zijn voornaam kunnen Ik aanspreken. heb hem nooit getitueerd, nee. Wij hadden liefkoosnaampjes van oh wat? Uh, Putten, uh, Sir, ja? een Engelse Sir, noemde hem ook wel eens. Ja, het. Uh,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 Bram die op 14 augustus 1929 is ja. geboren ja. en tot ons alle verdriet helaas overleden is ja. op, een veel te ja, op jonge, jonge leeftijd. leeftijd. Te jonge leeftijd ja. En 1961 ja. dat was een schok. Ja. voor heel ja. Ja. ja en ook voor het gezin Sense was dat een uh, en zeker voor mijn moeder een uh, bijna niet te overbruggen verdriet. Ja kan me voorstellen. Ja ja. ja. Dat was heel snel gebeurd. Dat, uh, dat blijft op je netvlies zitten. We gingen middags om vijf uur naar het ziekenhuis. Om sterkte te wensen voor de operatie. En twaalf uur later was hij dood. Hart en vol. Nee, nee, nee. nee. Hij heeft, uh, de, het is een verkeerde inschatting geweest van de medische wereld. Het is gewoon een maagbloeding geweest. En hij had een bijzondere <tie> soort bloed. En, en hij kon uh, dat bloed hadden ze te weinig in voorraad. En toen zeiden ze laten we opereren. En is die bloeding gesteld. Maar hij was al zo verzwakt.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 We zijn gebleven in 1932 dat verhuisd wordt naar de Grote Krocht 10. Nu zeggen dat sommige mensen niet veel. De grote Krocht 10 is het hoekhuis, zeg. Ja, nu is het kruidvat is daarin gevestigd en boven zijn er appartementen gemaakt. Ja. Um, ik, ik kan me voorstellen dat je opzolder daar dan. Of, of, nee, hoe ziet de, het gebouw, daar, hoe het gebouw eruit? Hoe zag dat gebouw? Wij woonden op de eerste verdieping. En wat ik me daarvan herinner is dat. Uh,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 You about. Don't even say I love you no more.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 de Willemineweg uh, Vanaf de Haarlem... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga te snel. Uh, het was in 1938. Dat jullie verhuisden naar het Groot Badhuis. Nee, eerder. Eerder? Ik 32. ben geboren. Uh, 1932. De... Moet ik het overnemen van je? Ja, graag. Ja graag. Ja, nou. nou, beginnen met het Groot Badhuis. Uh, nee, Groot Badhuis niet. Dat was weer wat anders. Dit was het gemeentelijk badhuis. Oh, gemeentelijk badhuis. Ja. En dat is... Uh...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 In ja, een bootje op het water, zoenden wij voor het eerst elkaar. Bij een kafeetje aan de haven, het terrasje op het plein. Kon het zomers altijd heel dezelfde zijn. Mijn dorpje, dit bij het water. Gestaan. Voor altijd blijf ik er wonen. Ik ga daar nooit meer vandaan. Beelden uit, we vlogen jaren, het geluk uit vroeger tijd je meestal heel je leven niet meer kwijt. Jaren later zie je dekkels in gedachten weer terug. En dan denk je, oh wat gaat die tijd op me? Dat was uh, Wim van den Heuvel met het nummer Mijn Dorpje, Dicht bij het Water. Ja, dat zijn we inderdaad. Natuurlijk dat zijn we. Dicht bij het Water. Uh, uh, goedemiddag luisteraars, uh, we zijn met het programma ZFM Zandvoet bezig. En tegenover mij zit Ger Sensen En wij praten vandaag over zijn vader. Uh, Ger, we zijn gebleven in de oorlog. Uh, de toren die is uh, ontploft, omgevallen.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 En die hebben gediend als een hydroforinstallatie. Een hydroforische installatie is een installatie waarbij het water door middel van perslucht eruit wordt geperst richting de cliëntelen. Um, die tanks die zijn, moet je je voorstellen, uh, iedereen heeft wel eens een olietank gezien voor, uh, voor de stook. En um, deze tanks waren twee tot drie keer groter dan zo'n olietank.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 I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 Minder beschadigd, ook minder ingebroken. Uh, ja, uh, Voor de luisteraars dat uh, huis in de staat, Daarnaast was het paadje en dat liep het Kosteloerpark Ja, een bruggetje ja, over. Weg. Ons huis grenst aan de Kosteloerpark. Ja. Precies. ja. ja.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 En als je nu de discussie ziet van de huidige maatentoren, wat denk je dat hij zou zeggen? Hij, hey, uh, het is een vrij rationele man ook wel geweest, dus hij. Uh...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 See you mine.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 Dat is volgende week zaterdag van 12 tot 1. Ik wens u een zonovergrote weekend toe.